Waterwalgemoed met het nws journaal In Ravenstein in Brabant is gisteravond een auto de serre van een restaurant binnengereden. Er waren nog gasten en personeel aanwezig, maar niemand raakte gewond. Volgens getuigen kwam de chauffeur met grote snelheid aangereden over de dijk. en raakte hij de macht over het stuur kwijt. toen de auto over een drempel reed. De brandweer moest hem bevrijden uit de wagen. Hij is meegenomen door de politie. GroenLinks-leider Jesse Klaver en zijn fractiegenoot Bram van Ooyik... zijn tijdens een werkbezoek aan Ethiopië ontzet door de politie. Ze bezochten Nederlandse tuinders in het zuiden van het land... waar het al langer onrustig is. De afgelopen dagen zouden er 67 mensen... bij betoging om het leven zijn gekomen. Klaver en van Ooyik kwamen in de buurt van hun hotel in de problemen... en vroegen de ambassade om hulp. 13 andere Nederlanders deden dat ook. De Ethiopische autoriteiten hebben de groep daarop naar de hoofdstad gebracht. Amerikaanse vluchten naar Cuba worden vanaf 10 december beperkt tot de hoofdstad Havana. Van de regering Trump mag er niet meer worden gevlogen naar de negen andere internationale luchthavens op het eiland. De beperking is bedoeld om het Amerikaanse toerisme tegen te gaan... en het eiland te straffen voor onderdrukking van de Cubaanse oppositie... en voor steun aan president Maduro van Venezuela. Onder president Obama werden de banden tussen de VS en Cuba aangehaald... maar Trump is veel kritischer over het Cubaanse bewind.